Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van Schiphol komt vanmiddag naar de Tweede Kamer. Hij moet uitleggen waarom het al wekenlang enorm druk is op Schiphol. Gisteren praten de Tweede Kamer er ook al over. Politici willen dat Schipholbaas Benschop er snel iets aan doet, zegt politiek verslaggever Wilco Bam. Benschop moet dat nu eindelijk eens gaan regelen, was de boodschap. Wat jaar 21 betreft moet hij zelfs de laan uit. En minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat die eist dat er snel een oplossing komt. Vorige week kwam het vliegveld met een plan dat moet zorgen voor nieuw personeel en betere werkomstandigheden. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een gewelddadige overval op Mark Gillis. Hij is de zoon van realityster Peter Gillis, die bekend is van het SBS-programma Massa is Kassa. Zoon Mark werd vorig jaar bij zijn huis aangevallen door drie mannen. Twee van hen zijn nu opgepakt. De politie zoekt nog naar de derde. In België kun je vandaag, nou ja, eigenlijk heel weinig. Er is een grote staking. De meeste OV rijdt niet. Er wordt geen post bezorgd en geen vuilnis opgehaald. Dat vindt deze vrouw maar niks. Ze staken al jaren, maar dat helpt dus niet. Dus ze moeten andere acties doen. De mensen die, die gaan werken, die hebben daar problemen mee. Want ze moeten een minimaal uh, vervoer op doen. Maar er zijn er veel die te laat gaan komen. Of nu zit het weer vol op de autobahn. -auto dus het heeft geen zin eigenlijk. De stakers willen meer salaris... Betere pensioenen en meer collega's, want ook in België zijn personeelstekorten. Het is feest bij de Efteling vandaag. Bestaat het park 70 jaar. Oude medewerker Aart deed jarenlang het onderhoud en repareerde bijvoorbeeld holle bolle grijs. Dankzij hem bleef er veel bewaard. Want hij gooide bijna niks weg. Een deel van die spullen is te zien in een klein museum in het park, waar Aart nog best vaak komt. We hebben hier babygijs en babygijs die was zo beschadigd tot we hem niet meer konden repareren. De krokodil, en die komt uit de vaterbaranen... die heeft hij in het water gelegen. Dat is, dat is toch schitterend. Ik blijf hier altijd komen. Ja. Ter ere van het 70-jarig jubileum... viert de Efteling het hele jaar feest. Het weer, soms zon, soms wolken. In het zuidoosten kan er een bui bij vallen. Op sommige momenten is het 19 tot 21 graden. Eind van de middag en vanavond meer buien... met in het binnenland kans op onweer. ZFM, verkeersabdeed.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 altijd wel willen doen. Een beetje lopen op de man. Keep it, keep it up. Die, die vergeet de techniek, denk ik. Als je dit nummer moet zingen. Wat dan? Nou, de laatste minuut zingen ze alleen maar keep it up. Keep it, keep it up, ja, maar keep ja, ja, ja. up. Maar een uh, mooi nummer. Mooi ja. nummer, absoluut. Hey, Jaap, zoek jij nog een baantje, of niet? Uh, ja, wat... Uh, wat, wat ja, voor, nou, ik heb wat heel, heel leuk voor je. Uh, ja. Kinderen lesgeven, dat kan je toch wel. Een paar, paar kinderen. Ja. Klaas, een klein klasje van vier. Ja. Dat kan op een eilandje in, uh, in Schotland. Dat uh, eiland Voel of Fula, ...een van de meest afgelegen permanente bewoonde eilanden van het Verenigd Koninkrijk. Daar is nog een uh, vacature. Uh, je kan daar uh, voor vier kinderen... ...ik zoek eens daar een leraar. <laughs> het is een 12 uh, uh, vierkante kilometer uh, groot eiland. En er wonen, er wonen maar 30 uh, mensen of zo. Maar er zijn ook vier kinderen... En je, je krijgt een, een jaarsalade... van ongerekend 72.000 euro. Oh. Maar je kan het niet uitgeven ook natuurlijk. Nee, er is geen kroeg en geen inderdaad. <nog> nee, maar je kan het wel opgeven... er uh, zal elke twee weken wel een schip komen. Oh, en, uh, maar goed, uh, dat is wel een leuk baan. Maar je dus, zal er net één kleren tussen tussen die vier, die stuurt de klas. Ja, in. ja, <lacht> ja. Nee, jij ja, maar op de gang staan. Ja. Ja, dan hebben we met z'n drieën. Ja. <lacht> Oh, ja. Ja, ja. Ja, wel, ja, ja. Je moet er maar zin in hebben. Het, het zegt, is een leuk baantje toch, lijkt mij? Ja, en het is een idyllisch eiland, of niet? Beetje, dat het is een beetje een floortje aan het einde van de wereld als je daar les gaat geven. Nou, misschien gaat ze daar wel in volgend jaar, je weet het ja. niet. Hè? Dat doen ze nog steeds toch? Sjeflandse uh, schijnen wel heel erg mooi. Hè? Ja, prachtig. Ja. natuurlijk. Ja. Maar het is ook, waar we, de, ook bij ons ook natuurlijk een, een schreeuwend tekort aan leraren en uh, ja. docenten ja. Op, op elk gebied. Ja. Nou, ja, maar, ja, je, een, misschien uh, een leraar zijn op Rottemer Plaat of Rottemer Oog. Dat zou ook kunnen, natuurlijk. Nou, rondom ogen oog de mensen, rondom oog. Nee, natuurlijk niet, helemaal nee, nee. niet. De, de, de nee. de, de, de, wat was dat? Die gast van Staatsbosbeheer... die hebben ze de weg moeten sturen omdat het uh, eiland ja, ja. opgefroten ja. wordt. Dus, dus ja, dat... Uh... Zat Jan Wonkers daar ook niet? Ja, ja en ja, ja, ja. Godfried Beaumont, ja, ja, ja. die hebben de volixes, de, de daar de ook nog gezeten. Dus. Ja, dat waren mooie tijden. hebben ze volgens mij een paar jaar geleden hebben ze nog een keertje overgedaan. Hebben ze dat een keertje opnieuw gaan doen? Ja. Uh, de stilte. Want Bowmans, die was natuurlijk. Uh, die werd op een gegeven moment gek van de stilte. Ja, die werd gegeven, die wilde ja, ja, terug. Ja, dat ja. ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. Wolkens, die uh, hield nee, het op, op. Ja, die Wolkens, die dacht. Die, die, die, die, die, die, die laat ging je toch ja, beestjes maken je, een, een televisieprogramma. Ja. Ging hij in zijn achtertuin. Ging hij uh, anderhalf uur tegen een, tegen een worm praten. Ja, dus, ja toch? Ja. ja, klopt. Maar hij beschreef in zijn boeken ook. Torretjes van. Uh, weet je wel. Uh, ja, ja. Anderhalf pagina lang. Ging het over één torretje. Maar uh, geweldige schrijver, natuurlijk. Maar die. Die heeft een heel uh, goed uh, vermogen om dingen uh, te zien hm? en te beschrijven. En dat, ja. dat is wel eens knap. Maar het is natuurlijk heel knap dat je gewoon alleen over je eigen achtertuin <coughs> kunt ja. praten. Ja. Maar het is natuurlijk een microgemeenschap ja. waar je natuurlijk eigenlijk prima ja, tuurlijk, tuurlijk, grote ja. dingen klein maakt. Ja. Overigens, ik heb een tuintip. Je hebt, je hebt geen tuin? Nee. Ik heb geen tuin. Je nee. hebt, so, hebt toch een tuin? Ja, oh, ja gaat... ik moet hem weer aanvegen. Dus uh, komt goed. Je aan. moet hem aanvegen. Ik ben uh, vorig jaar begonnen met die tuintjes van Albert Heijn. Maar het is helemaal niks geworden. Nee. Nee. Nou, Dat was zo'n heel hip, hè? Square meter garden. Ja. Ja. Daar kon je, De ja. Square meter, bovenkant van je, ja. van je koelkast... kon je dan eigenlijk een soort uh, bijna zelfvoorzienende tuin... Goed, ja. kleine dingetjes doen. Maar de tuinkip is... Toevallig heel stom, iemand zei van de week tegen mij... ik gooi mijn theezakjes in de tuin. Ik zeg, hé wat? Een theezakje is... Uh, heel goed voor in je tuin. Je, dat? Oh, ja. zo? je moet je gebruiken theezakjes in de tuin Je Moet je natuurlijk wel even het, het labeltje eraf halen. En het, het nietje en zo. Maar er zitten namelijk allemaal voedingsstoffen in die heel goed zijn voor je tuin. Hmm. Er zitten zuren in. En die, dus die is heel goed voor je compost in je tuin. En er zit ook, wat er in wijn ook zit. Dat weet ik natuurlijk ook vanwege, vanwege de erin, Maar dat weet Zit dus Tannine zit erin. Hmm. En tannine is, is heel goed voor de grond. Hmm. Dus, uh, dus als, je, als je theezakjes over hebt... Pleurs in je tuin, dat is heel goed voor de grond. Naast de honderdrollen, die zijn ook goed. Denk ik. Ja, maar hoe kom je een honderdrollen in zo'n Nou ja, de, de, de, nou ja, nou ja. Uh, als je de halve buurt uh, die, die een hond heeft uh, bij jou in je tuin laat, uh, ja. Uitlaat, ja, dan schiet het aardig op, denk ik. Of je gaat gewoon eventjes een, een, een, een 500 meter lopen, dan heb je genoeg rollen. Gerloogman gaat bellen, die belt hier. Meen dat? Ja, de belt, die wil zeker iets over theezakjes zeggen. Ja, leuk. Ja. Zal, zullen we er meteen even bij halen? Ja, want dan, tellen, dan, dan is tellen. het meteen duidelijk. Je ziet hem al in de uitzending hoor. Uh, Vriendelijke goedemorgen, vriend. Vriend. Goedemorgen, ja, goedemorgen, Goedemorgen, Ger. Is het, het uit te houden? Nee het, is helemaal... nee, het is helemaal niet uit te houden. Nee, nee, nee. Nee. Nee. Nee. Ah, heb jij ook een theezakje? Gooi je hem ook in de tuin of niet? <laughs> Wat heb, waar heb je het over? Nou, nee. uh, de, de Tino vertelt uh, net dat als je een theezakje gebruikt hebt, uh, dan kan je hem in je tuin gooien. is goed voor de compost. Groeit je tuin oh. uh, sneller van. Uh, ik ik weet niet of tuin. jullie bij dat hotel ook een tuin hebben en dat jullie nu aan de thee zitten. Nou, ik denk dat als je daar twee zakjes in gaat, dat de Guardia Civil Municipal eraan komt. Ik <laughs> <laughs> kan hem ook onder je zak plakken, dan krijg je een wilderige bos, heb ik gehoord. <laughs> nou, dat is ook mooi om te horen. Hé, hey, jongens, mag ik raden wat jullie vanavond gaan eten? Uh, je mag het raden. Hey. Ik denk, had het namelijk net over. Ik heb namelijk verteld dat jullie als 35 jaar daar elke avond uit eten gingen. En elke avond een menukaart vroegen. En elke avond een tongetje aten. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat er vanavond gegeten wordt. Nou dan heb ik een onthutsende, zelfs onthutsende mededeling, want het hotel waar wij dat altijd uh, plachten te doen, dat is uh, zo uh, gewijzigd, veranderd en de kokkie dood en de andere kok. Ah. Kortom, uh, niet alleen de tong is van de menukaart verdwenen, maar de twee wakker ook verdwenen ah. uit het pand. En, uh, en nu paniek? We zitten ergens anders, maar we hebben nu, tataki heet dat geloof ik, een verse tonijnverknettering. En dat is ook helemaal ja. fantastisch. Dus. dus jullie eten nu vanaf nee, nee. heden de komende 35 jaar uh, tataki. tataki in, uh, in ja. Lavrand. De kans is aanwezig. Ja. Is of de een... tonijn moet met stip genoteerd staan op de Greenpeace-lijst... of beschermde dieren, is dat moeilijker. Maar nee, bluefin kan, yellowfin of bluefin tonijn kan nog? O, oh, dat kan nog. Even oh, twee. Oh, gelukkig. Nou. Nee, de twee. De roze is nog steeds uh, lekker? Ja, die, ja die gaat goed, hè? Ja. Nou, we staan, nu, we staan nu op een wandelpad van Jaffran naar Kalelia. Uh, en daar heb je een pad over de rotsen. We hebben een heel leuk filmpje opgenomen. Die zal ik straks op YouTube zetten. Als oh, wat leuk. Ja. En uh, moet jullie maar even kijken, want het is echt de moeite waard. Het is een heel. He, Frank? Ja, zeker. Ja, hoor. Ja, het is een mooi filmpje. <laughs> en uh, we, we, we hebben hier gewoon uitzicht op het strand van uh, Jeffran. Maar, uh, nou, ik denk uh, nog geen uh, 40 man zitten. Dus... Maar het zijn wel barre dagen, hoor. Ja, het zijn barre dagen. Hard werk. Geloof ik graag. Geloof graag. Ja, en ja, ja. waarom zijn jullie zo laat naar de roze gegaan? We zijn helemaal niet laat naar de roze gegaan, het was 1 uh, uur. Ja. Oh, het is een ja. tijdsverschil natuurlijk. Ja, dat was ik even vergeten. Ja, ja, ja. <laughs> en die afstand, hè, die moet je ook niet onderschatten. Ja, maar waarom die, je... ja? We hebben hier in ja, een fantastisch tapasrestaurant. En ja, dat is, dat is ongekend, jongen. Een aardige mensen en gezellig. En iedereen is leuk en iedereen vindt ons vrolijk. Voor Zandvoort. Uh, voor Zandvoort, ja. Met soort Zandvoort, zeg ik. <laughs> je voelt je welkom, iedereen is aardig. Ja. Ja. <laughs> dus nou ja, je ziet wel uh, over het algemeen genomen dat de mensen ook hier in Spanje er wel weer zin in hebben na de hele coronabeleving. Dus wat dat betreft uh, is misschien iedereen zelfs in vergelijking met voorgaande jaren nog een tandje vriendelijker dan ze al waren. Dus oh. Je merkt echt dat mensen, iedereen heeft er weer zin in heeft. Ook omdat het het begin van het seizoen is. kan zijn dat als het seizoen ten einde loopt, zo eind september, half september, dat iedereen in blijde zijn opgetiefd als die ja. toerist. <laughs> Zeker. Hey, een, nu... is, is er genoeg personeel in Spanje in de horeca te vinden? Ja, dat, dat idee heb ik niet dat het zo minder is. Nee, dat klopt. En de prijzen, die zou je verwachten, zijn inmiddels net zo hoog als in oh. Nederland. Maar dat is toch niet het geval. De meeste etablissementen die wij hier... Het zijn hoge. Doen, daar, uh, om een, uh, om een voorbeeld te geven, ik geloof dat we in het Dorp uh, 335 of 325 een kopje cappuccino betalen en dat is hier ook 1,90. Dus het is wel een significant. Dus jullie blijven ja. nog even. Begrijp. Ja, ja. Hoe lang ga je eigenlijk ja, naar? de ja, ja, We moeten wel. Hoe lang blijven jullie? Wij blijven tot, uh, tot en met zaterdag en zaterdagavond gaan we terug. Ach. Dus uh, volgende week ja. dus weer hier. Volgende week weer hier en we hebben. Uh, um, regelmatig contact met uh, twee uh, uh, uiterst vriendelijke uh, mensen die we al eerder ontmoet hebben hier in het uh, dorp. Dat zijn uh, Tom Sebastian. Ik weet niet of je die kent, uh, Dat is een, Ja, ja dat, is een, uh, dat is een musical jongen. Nee, dat is een kapper. Oh, kapper. Ja, sorry, ja. de andere. Nee, sorry, je bent me klaar. Was de, hij, was, hij, ja. hij was de kapper van. Uh, van uh, hoe heet ze? Uh, van uh, uh, Sterren. Kom, Pai. Pai. Patricia Pai. Oh, Alright. jarenlang. Oh. had een hele lange haar, weet je nog? Voordat ja. ze moest plassen. Ja. <laughs> ik wist, ik, deze zag ik niet ja. aankomen, kan. Ja, ja, ja, ja. Oh, wat goed. Oh, wat goed. Ja, zeker. Nou, jullie maar, vermaken uh, je wel eens door te horen, mannen. Ja, het is geweldig. Ja, ja. En We doen dit al, uh, ik denk, zei, nee, langer, joh. Het is, we hebben uitgerekend dat we, dat het uh, dit jaar 50 jaar geleden is dat we hier voor het eerst kwamen. 50 jaar. Dus ik heb 15 jaar. Uh, oh, ik, denk, ik, ik schat jullie ben... een stuk jonger hè. Ja? Ja, leuk, leuk om te horen. Ja, als je het pas 47 bent. Ik vind jou ook echt een hele leuke gozer. Ach man zak erin. <laughs> zak erin. Je hebt zeker al een paar rosteekjes op, of niet? Ik hoop dat je een rotte tataki tata tata nee. tata tata nee. eet vanavond. <laughs> <laughs> nee, nee. Wat, wat we wel hebben is uh, gewoon uh, uh, wel al een beetje dorst, maar we, we beginnen met het water. Nou, de ik, praat, ik vind ik. Dat, jullie vind knap hoor, van jullie dat je, je kunnen inhouden. Poh. heel, helemaal, heel ja. goed, heel goed. Ah ja, daar heb je gelijk in Hans. Ja, nee, absoluut. Nee, dus heel nee. Hey, Hans, het is heel verstandig als je een wandeling over de rotsen gaat maken... om er even een flesje rosé ja. in te duwen. Nee, dat is heel slim. Ja, ah. de eerste flesje maakt niet uit. Ja, voor het eerste flesje kan je niks zeggen. Nee, kan je niks zeggen. Nee, is gemutseling. Dus, uh, ja, jongens, nou jongens, nog heel veel plezier aan. Ja, dank je. Hoe gaat het ja, daar? Ja, het uh, ja, ja nou, We ja, rennen het ja, wel. We hadden net even een klein uh, moorkopje van uh, Jimmy Turner. Dus dat, uh, dat heb die hebben ja, we leken, binnen man. Die hebben ah, die binnengehouden. Ja, die heb je gemist. dan... Dan kom je er wel weer. Jullie, ja. de Tataki, wij de Moorkop, verschil moeten zijn, hè? Ja, ja, ja, het verschil moet er zijn, dat is waar. En hier heb je geen Moorkop, hè? Nog niet. Dat is duidelijk. Mag, niet meer. Mag niet meer. Nee, nee. dat begrijp ik. Nee. verboden. Ja. Nee. Okay. Nee. Maar jullie, jullie luisteren dus niet mee, begrijp ik? Wij, wij, wij, nee, nee, omdat we het waren. oké. dat zal het zijn ik begrijp het. Ik geloof er geen reden. Ja, je kan niet alles tegelijk. Nee, Het wordt opgenomen en ik luister het later terug. Ja, en ik heb een rapportje. Hoe vind je zelf dat het gedaan niet? Een evaluatie van het hele verhaal. jongens, gedraag jezelf en we spreken op jou volgende week. Veel plezier nog. Dag hoor. Hoi, hoi. Hoi. Dat heel mooi. Hey, we hebben wel eens uh, gekke geitjes qua arrestaties. Uh, mm. nee, mm. toch er is in Zuid-Soedan uh, ook iemand uh, in het cel opgesloten. Uh, die, die, ja, in Zuid-Soedan. Uh, deze heeft inderdaad een, een mevrouw uh, uh, om het leven gebracht. Uh, maar dit is uh, geen mens, dit is een ram. Oh, oh een ram. ram? Een ram. Een ja. ram. Ja. Als, in, als in een schaapachtig, ja, maar dan ja, een heb ik, ja, ja. En die heeft dus, uh, deze Ram heeft een vrouw om het leven gebracht. Oh. En het baasje moet aan de namen van deze vrouw... vijf koeien geven ter compensatie. Ja. Uh, en uh, hij is in de cel geplaatst. Dus die zegt, die ja, Ram? Ja, die Ram. Ja, terecht. En die moet nu voor jaren achter slot de grendel. <laughs> maar ik denk. Ik weet niet, maar. De op meeste, water ja, nee, maar echt, er is er op is water een en brood of niet? Er zit een ram in de cel. Omdat hij die, omdat die een, een vrouw een paar kopstoot heeft gegeven. Die vrouw kwam te overlijden. En, en maar ik doe een ram in een cel, die zit normaal gesproken er ook achter een hek. Ja. Dus ik weet niet ja. wat het, ja. wat het wat ja. is. Het Zou die, maar ik geloof niet dat hij echt... Nou ja, blijkbaar staat hij echt... Die zit in de cel. Achter op water en brood inderdaad, denk ik. Nou ja, op, gra, uh, op gras en water, dit in het geval denk ik. Maar er staat niemand boven de wet, hè? ook een ram niet natuurlijk. Hè? Dus, uh, nee, maar ja. dit is wel een beetje gek. Nou, vind je, ja. Maar nou ja, wat, wat, kijk maar eens een beetje alsof dat gebeurt. Uh, wat, hij is toch een dader, In Nederland gebeurt het natuurlijk wel dat als jij een hond hebt... en die hond is vals, en die hond heeft bijvoorbeeld iemand gebeten... dat jij dan wel moet opdrijven de kosten voor de, de ziekenhuiskosten. Als jij een ja, hond ja. hebt die een kind bijt of een mevrouw bijt... Of ik wat, ja, ja, ja. Dan, heb, dan ben jij er wel verantwoordelijk voor. Ja, maar die hond, hond heeft geen geld. Nee, maar. maar, nee. maar ja, dat ja, bedoel ik. Ja, dit, maar, ik ben toch heel benieuwd wat er zou gebeuren als in nee, Nederland een hond. Nee, die wordt afgemaakt meestal hond, ja, nou ja, honden, die uh, afgemaakt. Ja, vaak wel, ja. Als een hond een, een, een, een mens heeft vermoord. Ja, dan ja, die wordt Die wordt gewoon uh, afgemaakt. Ja, ja, niet in de cel. Dus eigenlijk best wel heel humaan. Uh -huh. Om het rammetje in de cel te zetten. Ja, maar ja. Diervriendelijk ja. zou ik bijna. Ah, okay. Ik er helemaal zeggen. Ja, dat is allemaal. Ja. Uh, yeah. Uh, maar uh, ja, God, uh, wat kunnen we nog we hebben nog meer voor rare dingen? Seks met de Mona Lisa. Heb je al gehoord? Ja, <laughs> Seks met de Mona Lisa. Uh, ja, zeker. Uh, Domingo uh, Zapata. Hè? Dat is. Uh, Ik kent hem niet. <laughs> ja, dat is, dat is een kunstenaar. Die, die, die weet het Die is helemaal geobsedeerd door de Mona Lisa van uh, onze vriend Leonardo da Vinci. En hij droomt zelfs dat hij seks uh, met het schilderij uit 1503 heeft gehad. En dat heeft hij ook... <laughs> ja, nee, dus, uh, ja, je, je, droom, je kan toch op porno je, kijken? Je droomt wel eens meer rare dingen natuurlijk. Nou is het wel een heel uh, lekker uh, ding hoor, die, dat schilderijtje toch of niet? Hm. De heel kleine is maar. Hè. Maar uh, hij werkt uh, al 15 jaar met Mona Lisa. Hè, dus, uh, dat, dat heeft, uh, hij heeft een intieme band met dat met schilderijtje. Maakt het, maakt het ook na. En uh, nou ja, hij heeft het al 15 jaar een uh, aantal keren nageschilderd. En ja, elke keer uh, heeft hij bekend: als ik haar opnieuw schilder, de droomlijke van een seksuele relatie met haar te hebben. Ben je ja, toen iets, niet helemaal. Hij is eigenlijk een klein een beetje getrouwd met uh, Mona. Maar het is overigens is Mona Lisa net besmeurd hè, door iemand: Mona's toetje. Ja, maar voor... Nee, inderdaad met de slagroomtaart. Heeft iemand, uh... oh. Hij is twee keer aangevallen eerder de Mona Lisa. En nu zit het natuurlijk gewoon... Een... Ja. Ik weet niet of je wel eens geweest bent... maar er zit een enorme glazen Ja, in. Ja, ja, ja. Maar iemand heeft dus gewoon een slagroomtaart... Uh, Naar tegen... die Mona Lisa gegooid. Ja, en ja. Dat, ja, dat kan natuurlijk niet gelukkig zo heel veel mee gebeuren. Maar, dat is nou, gegeven... maar je moet wel goed mikken, want het is een heel klein schilderijtje. Ja. Het is, het is niet nee, het is heel uh, groot. Het is niet nee. heel groot. En het heet eigenlijk, dat dus noemen het een Mona Lisa... maar het heet eigenlijk La Dioconda, heet hij eigenlijk... Uh -huh omdat die mevrouw uh, was de echtgenote van Francesco di Echt dus, waar, ja? Dus, ja, dus, dus, dus, dus Mona Lisa is de bijnaam, maar het heet oh. eigenlijk La Giaconda. Ja, omdat ja, het ja. de vrouw was van een, uh, van een hoge, hoge plaats... Uh, uh -huh. oh. uh, en de glimlachende dame. Zei, ja. Dus eigenlijk Lisa Giardini. Mm. Nou, ongelooflijk dat zo'n schilderijtje zoveel... Eigenlijk een van de bekendste schilderijen ter wereld. Ja. Ja. Na de nachtwacht nou, ik denk dat het nog bekender is dan de nachtwacht. Ik denk, denk mm -hmm. dat je, oh, dat zou wel een mooie top 10 zijn. Maar je hebt misschien andere wat de beroemde schilderijen te ja. terug zijn. Maar er zit de nachtwacht waarschijnlijk maar. De zonnebloemen van Van Gogh. Ja, dat ja, klopt. Mona Lisa zal erbij zitten. Ja, dat denk ik ook. Ja, uh, de Schreeuw van ja. Munch, denk ik. Ja, La Guernica van, van Picasso. La ja, Guernica van Picasso zal erbij ja, ja, zitten. Vast ja, ja, ja. iets van Matisse of... Uh, Salvatore Dali misschien ook nog? Ah, ik weet niet. Dus als we kijken voor een top 10 van beroemde schilderijen... Oh, ja. Ja. Misschien hebben we, kunnen we die doen. Overigens, uh, ja. nog even bij dat, bij dat onderwerp... Maar zet u de Mona Lisa? Huh? Doe normaal. Ja... Maar uh, die, die kunstenaar, die Domingo Zampata... die uh, dat blijkt ook de, de favoriet uh, te zijn van een andere Leonardo. <coughs> van uh, Leonardo DiCaprio. Dus, uh, je hebt werk ver, van hem. Een... Ja, die ja, ja, is ja. Zijn ja. Pico de Clown die Domingo Zampata. Nee, nee, nee. nee, dat is best wel een beroemde kunstenaar. Ja. Maar ja, weet je, dat soort gasten zijn, al, moeten allemaal een beetje gek zijn. En ze doen het waarschijnlijk ook een beetje om publiciteit te krijgen. Want is ook dat een beetje, denk ik ook, dit ja. Het is natuurlijk ook wel weer een beetje... Ik ja. zet mezelf op de kaart dat ik zeg dat ik droom van seks en Mona Lisa. Want helemaal joppen ben je dan niet. Nee, ik weet niet wat. Uh, steek Nog? je steek je los misschien? Nee, maar je moet, je moet iets raars zeggen om beroemd te worden. Ah. Snap je ook? Anders word je niet beroemd. Kijk naar oh, je je, kijk jef kijk jef kijk Koen. Jeff Koens. Dat ja. Ja, ja, kan net zeggen. Wat... Ja, je was ja, ja, dat is toch ook een totale. Dat is ja, ook, uh, een, dat uh, is uh, ook uh, een patiënt of ja. niet? Nou ah, ja, of WMT-schippers die een, uh, een beetje pinnenkaas lo lopen te smeren in een, een of andere. Ja. Nou ja. Nee, ja, dat is de beroemde cirkel van gek en genialiteit. Of uh, jou uh, een dus die het over een kaas heeft. Uh, ja, Dat hebben allemaal alles gedaan. Het is niet uh, eens waar. Nee, dat is ook wel een beetje gek. hè? Nou ja, dat we het daar maar niet over hebben, jongens. Zullen we nog een uh, stukje muziek ja, uh, laten laat we, horen? Dat uh, ja, lijkt mij wel een uh, goed idee. Uh, ja. George uh, Michael met uh, Faith. the nice Michael met Faith. Mooi, mooi ja, ja. Ik wil nog even in de. Weet je, blijven? In de, in de vervolging en uh, gedoe terug. Vervolging? Ja, vervolging wordt net over een ram die wordt opgesloten ja. omdat hij iemand had vermoord. Ja. Uh, het kan ook de andere kant op. In Amerika is iemand vrijgesproken, inmiddels. Ja. Elizabeth Johnson, die is uh, vrijgesproken. Oh. Alleen het heeft even geduurd. <laughs> Uh, ze is namelijk in 1693 te, te dood veroordeeld omdat ze een heks zou zijn. Oh. De laatste heks van Selem. Dat is een beroemd verhaal. Maar er waren in die tijd in het laatste Selem heel veel heksenjachten. En uh, ze is nu vrijgesproken. Na 330 jaar. Maar. Dat vraag ik me. Dit dus is het onderzoek. Yeah. Dus de senator. Uh, een Senaat heeft haar nu van de Staat Massachusetts heeft deze vrouw na 329 jaar vrijgesproken. Nou, misschien heeft ze eindelijk een goede advocaat gevonden. Ik weet niet. Dat, ExcelKK, dat zou dat kunnen dat souric, toch? Maar dan vraag ik me. Dat vind ik wel ja. typisch, typisch Amerikaans. Dus Nou, een, een, een, ja, weet je wel, jouw bed moeder was heks. Stiekem toch geen heks. Maar er zijn natuurlijk nog mensen hopelijk. Ik weet niet of ze zich er heeft voortgeplant, deze heks... Uh, deze vermeende heks, zeker nog, deze vrouw, want dat was geen heks, weet je wel niet. Maar dat je gewoon, jou, dat, dat is typisch Amerikaans, dat je dan misschien nog een, uh, een, een bonus, een, een vergoeding kunt gaan vragen. oh ja, schadevergoeding. De, schadevergoeding. Ja, ja, schadevergoeding. Ja, Als ik dus naast sta, zou ik het wel doen? toch even proberen. Ja, toch even proberen. jullie hebben het vals beschuldigd, maar daar ben ik het niet mee eens. we hebben het weer een paar miljoen van omstaan Ja, 100.000 euro per jaar. Ik heb er last van. 32 miljoen, lekker toch? Niks in de hand. Maar hier is 320 miljoen volgens mij. Maar het is een beetje, wij hebben natuurlijk zeg maar ook dat Jan Pieters en Koen en de Ruiter en onze zogenaamde zeehelden met ja. Respect, dat waren natuurlijk gewoon moordenaars en slaafhandelaren hmm. op het algemeen. En dan zeg je na 300 jaar of na 500 jaar dat waren en dan worden de standbeelden moeten we weggehaald worden. Oh, dat... ja. Los van de, ja. of dat wel of niet, weet je wel, er staat ook geen standbeeld van, van Hitler. Dat is even te kort. En, uh, uh, en dat, Napoli... lijkt me, dat lijkt me niet. Uh, nee, dus, nee maar, dat is natuurlijk nee. ook een moordenaar, maar ik denk niet dat onze zeehelden dat, ah, dat was in die, dat, die ah, tijd, zeg maar zo: uh -huh. he, kielhalen en geduwen getrukt. Maar het, het is natuurlijk toch een beetje. Uh, vreemd dat, die, dat je in retro dan terug gaat kijken en de, of het beeld weghalen of in dit geval is het natuurlijk andersom ah ja, dat zit... is hetzelfde verhaal eigenlijk ook met Joe Penny van Penny Lane dat is, ook, dat is dan ook een heel gedoe in Liverpool, omdat men zegt van Penny Lane, uh, dat Joe Penny een soort slavenhandelaar en dat ze dus ook daar weer, uh, dat is een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk wat, ja, klopt. Uh, van, van. Nee, maar, ja. van, maar we, Moeten nogal... we dat nog Penny Lane gaan noemen? Omdat hij toevallig heeft... fout is. Ja, maar weet. het heeft volgens mij ook te maken, denk ik, met. Het, met dat tijd heelt alle wonden. Ja. Want ik bedoel, niet meteen van de... Maar als je nu in, in, in Almere woont. In de Michael Jackson-allee. Ja. Vraag ik me ook af. Dan ja, ja, moeten... ben je er gelukkig mee, ja. Ja, wat, wil je dan dat we het anders gaan. We draaien de plaatjes niet. niet meer? Nee, nou bijna niet. Ze ja. hebben bij de. Weet het, in, in Arnhem. Bij de, weet het,. Uh, de hele grote Arnhemse... De Brug? Nee, waar Marco ja. Hebben ze zijn plakketten met zijn naam weggehaald... omdat hij vermeend iets heeft uitgesproken met die jonge dame. Het is toch allemaal een beetje... Het lijkt me wel lastig om na een paar honderd jaar nog goed onderzoek te doen. Hoe komen ze aan de juiste gegevens dan? Nou, ja, dat voor, is een ja, hele goeie. Over die heks, of je het over Jan Piet zijn koen en dat soort gasten. Nee, als... daar, kun je, daar kun je redelijk ja, nagaan. Ze ja, ja, okay. zijn allemaal verslagen wat ja. ze gedaan hebben, die gasten. Dat is waar, ja, ja, ja, die zijn ja, natuurlijk ja. gewoon ergens ja. op een eilandje ja. gekomen, hebben de hele bevolking uitgemoord. Ja. De vrouwen verkracht en vervolgens het goud meegenomen. Nou, dat, is niet heel, dat is niet heel sympathiek. Je moet het ja, in kwaliteit tijd, langer... tijd plaatsen. Ja, dat, dat is zo ja. natuurlijk. Ja. En, en dat er dan nog een standbeeld... Van, uh, ja. Maar ja, goed. goed, ik vind dat een een vrouw. Maar goed, ik, um, ik zou, als ik familie ben van mevrouw Johnson... zou ik wel een schadevergoeding vragen. <laughs> dat zou ik uh, zeker overwegen. Uh, moeten we hem doen? Uh, ja, er, let's uh, do it. Dan uh, gaan we hem er even op uh, gooien. De klom van Stijl. We parkeren het even. Dus als iemand bij ons de gast is op de Zandvoortse Salan en hij heeft zei, hier wil parkeren... dan moeten wij naar een website om die persoon aan te melden. Geen app, hè? Een website. Zet maar onder je favoriet in je smartphone is de tip. Dat is makkelijk. Laat de verantwoordelijk ambtenaar weten. Parkeren in Zandvoort is een kriem. Onze straat was jarenlang een beetje de laatste plek... waar je gratis kon parkeren. En daarom stonden alle werkbusjes van Poolse bouwvakvrienden... en rotten van vier opgesteld. De Duitse toeristen blokkeerden de uitrit, haalden de vouwfiets uit de achterbak... en vonden hun weg naar het strand. Dat snap ik wel. In plaats van een paar euro per uur te betalen... zet je hem lekker voor niks bij de stuitjes voor de deur. No worries. Wij hebben gelukkig een oprit en hoeven dus geen rondjes te rijden. En wat zeiken we nou? Je zal op de heren graag wonen. Dat is pas lastig parkeren. Maar een gloorde hoop aan de horizon. Want vorig jaar zomer begonnen experimenten met parkeervergunningen. Geen idee. Naar de leercurve en de ervaring. Want terugkoppelen is blijkbaar ingewikkeld. Net als het simpele schrijven van brieven. We parkeren dit even, heet dit in ambtenaar Jargon. We kregen van de week een epistel van de gemeente... over het nieuwe parkeerbeleid in ons kustdorpje... dat al jarenlang dapper weerstand biedt... tegen de overheersende parkerende Romeinen. Want vanaf 1 juli is betaald parkeren overal in Zandvoort. En wij mogen een parkeervergunning aanvragen. Op slechts één auto. Want we hebben een oprit en dus een eigen parkeerplek. Daar word je voor gestraft. Logisch toch? Maar wat mogen en moeten we dan? Mijn allerliefste is inmiddels ruim twee uur aan het worstelen geweest... om uit te zoeken op de website wat er nou precies moest gebeuren. En ik vind haar bovengemiddeld intelligent... maar ik hoorde haar hersens kraken. Iemand van de gemeente heeft ons een brief gestuurd... die zelfs Stephen Hawking niet zou begrijpen... en die kon zwarte gaten in Jip en Janneke taal uitleggen aan bejaarden. Let goed op. Als je een parkeerplaats op eigen terrein hebt... kom je in aanmerking voor een tweede bewonersvergunning. Die kun je alleen aanvragen als in uw huishouden minimaal twee auto's zijn. Dit houdt dus in dat wanneer je geen parkeerplek hebt op eigen terrein... maar wel een auto, je dus een vergunning voor niets krijgt. Maar heb je wel een plek, dan moet je 120 euro betalen. En dus meld minimaal twee auto's hebben. Maar wat dan als je maar één auto hebt? Moet je dan op je oprit staan? Een andere. Parkeert u wel eens in een ander vergunninggebied? Vraag dan een bewonersregeling aan. U meldt zelf een kenteken aan. Zo kunt u een regeling wisselend voor elke auto op uw adres gebruiken. Dus... Als ik naar de supermarkt in voor noord wil een boodschappen te doen, moet ik eerst thuis op de computer een kenteken aanmelden of switchen. Nee, dat is lekker gebruiksvriendelijk, zeker voor mensen die digibate zijn. En dan de volgende. Per adres kunt u voor uw bezoek een digitale bezoekersvergunning aanvragen. Met deze vergunning meldt u online het kenteken van uw gasten aan. Tussen haakjes maximaal 10 bezoekers tegelijk. Maar als zij naar nou bezoek krijgen, kunnen die dan ook gewoon betalen ergens? En komen er dan overal betaalautomaten? En, en, en zo ja, waarom staat het dan niet in deze brief? En hoe meld ik dan bezoekers aan? Zonder laptop. En wat als ik vrienden heb die vier weken op ons huis komen passen... als we op vakantie zijn? Dat lijkt me een duur geintje worden. Dus, volgens de website mag ik niet het boulevard parkeren... of in het centrum. Maar mag ik dan wel parkeren nou als ik gewoon een muntje in de meter gooi... of met Parkmobiel parkeer? Godzomme jongens, help me nou even. Ik krijg vragen, vragen, maar geen enkel antwoord. Maar, gelukkig zijn er een drietal inloopbijeenkomsten georganiseerd. Want die brief is toch heel sterk duidelijk... Het parkeerbeleid in Zandvoort is inmiddels verwoorderd tot een cursus parkeren in plaats van een handig pasje of een sticker op je auto. Er worden drie avonden georganiseerd om het nieuwe parkeerbeleid uit te leggen. Mijn advies aan burgemeesters en wethouders: stuur de schrijver van zijn parkeerbeleidblad eens naar een cursus normaal Nederlands schrijven, want schrijven is een vak en parkeren doe je in een vak. Detail, maar toch. Meester, jobs, nemen? Thank you. Zijn ja, jullie natuurlijk nieuwsgierig wat dit uh, is? Dit is Elephant uit Rotterdam. Ze hebben vorige week een uh, nieuw album, een debuutalbum gepresenteerd. Big Thing. Ze zijn 3FM talent uh, inmiddels uh, geworden. Uh, ja, en, uh, ik uh, denk dat dit een band is waar we de komende tijd nou, wel dier, uh... veelvuldig gaan uh, horen. En bovendien, uh, ze waren als een van de eerste hier te horen. En uh, een week later werd, uh, zat, uh, zaten ze bij uh, een aantal uh, programma's... Op, uh, bij de landelijke omroepen. Uh. omroepen. Nou, dus die een grote carrière? Voor een, uh, nou, uh, ja, ik bedoel, uh, kijk, Elephant is er één. Maar ja. uh, de, volgende week uh, zal ik ook weer even een nummer van Lorem Ipsum uh, laten horen. Want uh, dat is uit Vonderdamme. Dat is ook een band die behoorlijk nadrukkelijk aan, uh, aan, aan de weg het aan aan timmeren, de timmeren is, is. Dus ja, dus, ja het uh, schiet op. Nou, dat uh, het goede aan die band vergeten je nooit. Dat denk ik niet, nee. Maar het is een, beetje, het, het is een beetje hetzelfde. Ja, nou, Lorem Ipsum, dat, dat is iets met zettekst. Dat is een soort Ja, daar hebben ja, we ja, hebben het al een beetje over gehad. Ja, ja, ja. Uh, de, hier, ik weet niet wat hier, maar gaat Frank Schalkwijk komende donderdag even vragen hoe ze die bandnaam op, op die ja, bandnaam natuurlijk. zijn gekomen? Want, uh, o, o, hartstikke leuk. Olifant in een porseleinen ja. is het zeker niet, want uh, daar is de muziek, naar mijn idee, nee, echt niet naar. Nou, ja. Goed. Ik. Hey, we hadden net over het hele moeilijke gedoe met parkeren. Ja, ja, parkeren. Een ambtenaar jagonnen gedoe. Maar goed, iedereen is over zijn pis over de parkeer, de parkeren, <lacht> geloof ik. Uh, wat ik ook, wat me ook opviel over meten met twee maten is het feit dat uh, dat je uh, dat je privéadres dat is in principe opvraagbaar bij het kadaster. Als ik wil weten waar jij waar jij ja. woont, ja. Nou, okay. uh, er, is uh, er zijn natuurlijk best wel een aantal mensen uh, uh, bedreigd. Journalisten, Peter Eddevries, Dirk Wiersum. Uh, er worden, worden nog steeds journalisten, misdaadjournalisten bedreigd. Uh, maar allerlei mensen, advocaten en andere. Uh, iedereen wordt bijna bedreigd tegenwoordig. Um, daar kun je. Er uh, is uh, dus een wettelijke mogelijkheid om die mensen af te schermen. Mm -hmm. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Maar wat er dus wel gebeurt. Er dus is één beroepsgroep van wie de woonadressen onvindbaar zijn. Ik bedoel, die zieke kaart stond er ook iemand aan de deur met een brandende kraag. Ik bedoel, je voelt je niet. Voelt niet op je gemak, hè? Als, als, als, dat snap ik ook als bewindslieden. Maar dat is de, de, de doelgroep. Dus al die ministers en staatssecretarissen die zijn onvindbaar. Dus iedereen in de politiek die een functie heeft als, bewinds, als bewindslid, die is onvindbaar. Maar op het moment dat jij advocaat bent en uh, je, je, je doet een, een bescherming getuige of je bent journalist die schrijft mm. een over Tachi of zijn andere vrienden, dan, dan, uh... dan staat je adres gewoon in het kadaster. Lekker dan? Like dat is best wel, er zijn ongeveer, er werd nu tot mei zijn er 93 zoeken tot afscherming ingediend en pas de helft is gehonoreerd daarvan. Maar het zal je toch gebeuren? Dat er een matteis voor je deur staat. Zeker ja, en uh, die, gasten, die gasten weten wel een manier om je adres te achterhalen hoor. En dat is, dit is er een van. Ja, ze kunnen ook een keer een dag uh, achter je aanrijden. Veel, uh. Maar je paal van het parool, is dat antonymistisch? Ja, dat ja, is oh, ja, wel. Dat is niet fijn hoor. Als ze nee, gewoon, gewoon, gewoon weten waar je woont. Ja, in, nee, eh, dat, uh, dat wordt dus wel een stuk makkelijker allemaal. Ja, ja, nou, um, jij hebt het daarover. Maar ik weet wel. Uh, bijvoorbeeld ook de Kamer van Koophandel. Is ook zo'n zo dingetje. Um, ik weet dat, uh, dat ik heb gewerkt met een uh, collega-redacteur van uh, Nieuws.nl. En uh, zijn ex-vrouw. Uh, gaat een beetje om met een halve crimineel. Of eigenlijk gewoon een echte crimineel. Nou ja, die uh, vindt het niet fijn... Als, uh, als daar op een gegeven moment... ergens op een, een of andere manier... dat je uh, uh, herluidbaar is. En kijk, uit, of, ik kopen, zeg, of, ja. kijk uit wat je zegt. Jaap Koper, Kamerling 26B. Samen het Met eigen oprit. Ja. Hoe <lacht> Maar Met eigen oprit. Met eigen oprit. Maar dat is... Maar dat is Kamer van Koophandel doet het ook, ja, maar, kamer, ja, maar dat, China, ja, okay, ja, dat zijn nog, ja, ja dat ja, is, ja, Kamer is, van Koophandel, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat gebeurt nog wel, dus ja. ook privéadressen uh, of je nou ja, adresse, dat je herleidbaar uh, bent via de Kamer van Koophandel, oh, ja. omdat jij dus als een soort zelfstandige uh, dat uh, Ingeschreven die, die website, ja, ja, ja. ja, precies, sta je ook, ja. uh, kunnen ze je ook uh, ja. uh, he, achterhalen, dus, en dat, uh, dat heeft hij alles een paar keer aangekaart en, uh, oké, okay. that's it. Hm. Dat is Nie, niet fijn, niet? Nee? vind ik niet een hele fijne nee. uh, nee. uh, Zullen we nog een uh, plaatje draaien? Ja. En dan nog zo dadelijk ook nog weet ik allemaal wat. dan kunnen we dat uh, natuurlijk even doen. Uh, dit is uh, Linda Ronstert. En dan moet je wel goed kunnen zingen, denk ik. Is het, oh, ook? het ook? Sterker goed. nog, ja, ja, ja. het is er ook. Dus, ja, dat is mooi hoor. <laughs> um, er is nog een ergernis, want we hadden het net over parkeren. Maar er, er was nog iets. Uh, nou, er uh, is geen ergernis, dat is gewoon te debiel voor ja, woorden. Diegene uh, dat uh, geschreven, heel zonverstaat op zijn kop direct. Maar wat ook een beetje vreemd is, dat, zeg maar, we hebben dus een hele prachtige nieuwe boulevard... met helmgras glas, glas Helmgras. Helm, Ik begrijp alleen nog even een paar dingen niet waarom ze van die hele rare... Uh, anti hebben neergelegd... waar je gewoon je, je nek over breekt. Oh, als je daar op hakken loopt, uh, ga je gewoon dood. Die kleine, die kleine steentjes... Heb, dus, ja, plaat, ja. Ja, dat gaat ja. helemaal nergens over. Er zal een reden zijn om die neer te leggen, Maar ik weet niet welke, want je breekt echt je nek... als je erover loopt. Dat is één. Ja. Beetje gek. Ja. Dan heb ik er nog één. Ja, ik, namelijk, dat is namelijk dat, ik heb gesproken met iemand die verstand van straten heeft. Ze hebben namelijk het allemaal wel... Uh, aangeheeld en gestoord. Maar ze hebben het volgens mij niet aange... Ze hebben iets zijn ze vergeten te doen met die stenen aantrillen, afhechten, uh, af afhalen, terughalen, oversteken, iets. iets. En iemand die daar heel veel verstand van heeft... die zegt, ja, maar ze hebben dit niet goed gedaan, daar, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat die strak, gaan die tegels omhoog en dan gaan ze helemaal scheef. Ja. Dus binnen een jaar ga ik je vertellen, breken mensen hun nek... stoten hun een, een, een, een vinger, stoten hun voet aan opstaande tegels op de boulevard... omdat het niet goed afgeheeld, afgedicht, afgetrild is. Dat is mijn volgende voorspelling. Dus dat zegt ook een kutviolen. Ja. En natuurlijk rijden mensen nu op de fiets heen en weer terwijl het een voetpad is. Omdat iedereen denkt: dat lijkt me breed genoeg. En ja. dat, is een, dat is een probleem wat ze weer moeten gaan oplossen. Dus ja. Ze mogen ze boorden op gaan zetten. Um. Dus er zijn een paar dingen niet goed. Ja. De, dat tankgracht, is niet... de tankgracht, het afheel is niet goed en er zijn een beetje fietsjes. Dus okay. het een prachtige boulevard, maar uh, oh, is uh, weer uh, kloterij. Ik stel voor uh, dat, het, uh, dat je dan, als je dat overkomt, uh, gewoon op de Amerikaanse manier uh, eventjes een schadevergoeding uh, aan gaat vragen. En, uh... Er gaan mensen op teenslippers volgend jaar zomer onwaarschijnlijk hun tenen stoten. Geloof uh, dat, me nou. dat gaat zeker gebeuren. Aan opstaande uh, rechthoekige tegeltjes. Ja. Jij weet het ook, Jan. Jij zit ook, die weet het ook. Het gaat niet goed daar. Um, goed... Zit we hebben even een top tientje erachter Ja, ja uh, Lijkt het een maar een een groet, uh, om het, uh, om het uh, fijn even verder af, uh, af te maken. Dit, uh, nou, we, hebben, we, hebben, we hebben mensen erbij die kunnen meeraden. Ja. Jan en Lucie zijn hier die hier na de show gaan draaien. Dus uh, uh, we ja, gaan even, ja. even de top 10 van beroemdste schilderijen ter wereld doen. Oh ja? Moeten we uh, wat noemen? Ja, schot voor de boeg. Zeg ik, uh, ik de nachtwacht. De Mona Lisa. Mona Lisa, genoteerd, Lucie. Er is ook nog geen Jan? Ja, op oude cultuurbarbaar. kom op, gooi hem erin. Hij denkt nog na. Het is niet Warhol. En die Warhol. En die Warhol. Dat is soepel. Ja, ik kan me ook wel voorstellen. En jij? Ik zeg iets van Salvatore Dalí. had ik net gezegd. Ik denk dat die. Twee van de vier staan erin. Ik ga beginnen even achterin. Dat is namelijk Whistler's Mother. Dat is, een heel, dat is de beroemdste schilderij uit Amerika ongeveer. Dat is die vrouw in zwarten die met zo'n kant, kant hoedje omzet. Iedereen kent het schilderij. Ook in een film van Mr. Bean kun je hem zien. Oh, ja, dat, dat is, is, het hele beroemd, dat is Amerika, Amerika's beroemdste schilderij. Die zit er sowieso in. Dan staat er op negen. Ja, die kennen we allemaal. Als je hem ziet, ken je hem al van Georges Serra. Dimanche d'été La Grande Jatte. Dat is deze met die parapluutjes. Ja. Oh, ja. Dat schilderij. Wel je kent hem wel. De schilderij met al die mooie parapluutjes. Die, staat op, die, had ik, die zag ik even niet aankomen. Nee. Dan hebben we uiteraard Guernica door Pablo Picasso. He, dat, dat is natuurlijk de, aanklacht de burgeroorlog. over uh, de oorlog. de verjaardag van, van, van Guernica. Het, het bombardement op Guernica. Wij weten hoe die eruit ziet namelijk. Abstract. Dan hebben we er eentje die niet aan de muur hangt... maar die de muur is. Hm. Die zouden we even vergeten. Want wat is er aan het plafond van de Sixtijnse kapel te zien... Mietje Zeker, de Sixtijnse Kapel, de ja. schildering van de schepping van Adam. Dat is die hele beroemde vingers die elkaar raken bovenin de, boven de Sixtijnse Kapel. Maar dat is, dat een, is dat een schilderij? Het is meer een muur. Oh, het is een fresco. Ja, ik een, een muurschildering, muurschilderingen ja, ja, ja. die tellen mee. Okay. Dan hebben ja. we natuurlijk uh, uh, eentje waarvan ze allemaal denken: is dat nou, zijn het nou twaalf mannen of zit er een vrouw bij? Moet ik meer zeggen: Het fresco. laatste avondmaal. Juist, Leonardo ja. da Vinci, het laatste avondmaal. Mm, mm. Uh, die zit er ook bij. Nou, Dat is natuurlijk een prachtig uh, doek. En dan hebben we er inderdaad eentje tussen van Dali. Zit je nou te gapen? Nee, Zat ik, ik zit er. Dan je ja. ja. je in de genomen. Ja. Dit is Dali. Dit is jouw ja. Dali, uh, ja, Dali ja, dat is hem. Zo'n overhangende klok die gesmolten is. Nou, iedereen herkent het meteen als Dali. Jij ja, thuis hadden het toch, ja. Zeker. Ja. Dan krijgen we vriendje Vermeer. Krijgen we erbij. En wat, wat is het beroemd schilderij van Vermeer? Niet de straat, dus um, het straatje. Volgens mij het meldmeisje. Meisje met de parel. Meisje met, de was het. Oh, meisje met de parel was ja. het. Meisje met de parel. Oeh, dat is een andere. Ja, dat is een oh, die, met de parel. Ik dacht altijd aan het uh, melkmeisje. Dus. Ja, dat kan dus ook. Maar Vermeer staat er ook bij. En dan hebben we natuurlijk deze. Uh, ja. De schreeuw van Munch. Niet... De oh, ja. schreeuw van Munch, Het spookachtige beeld met die twee handen onder zijn, onder zijn ogen. Onder, onder, onder zijn kin. Dan staat er uiteraard, de vergochtje staat erbij. En niet de zonnebloemen, maar de sterrennacht. Dat is die blauwe, prachtige, met, uh, met dat zonnetje en die, uh, en die sterren. Ja. Ook. Een prachtig doek. En op één, ja, dat is inderdaad de Mona Lisa. De Mona Lisa. De Mona Lisa. We hebben het, het, het al ja. over gehad. Hij is van de week besmeurd met een slaghandaar. Maar het bizar is wel dat er, inderdaad, dat er niks bij staat... van moderne kunstenaars als Warhol of de film De Koning... of dat soort mensen. Maar, en of dat Nederlandse schilders was er. ja ook niet. Dus, nou, nou ja, uh, maar De Nachtwacht doen? staat er dus niet bij. Nee. Nee. Nee, dat is De Nachtwacht ja. staat niet oh, bij he? de tien bekendste schilderijen ter wereld. Nou ja, ik weet het dat niet. Is het het is he? Komt een wat wat, wat oh, staat ja, dus je niet? Je gaat weer even oh. vertwijfelen. Ah. Ja, het, hey, het staat op internet, dus het moet waar zijn. Hé, ja. hebben hier he, ja. dat is die geune jongetje <laughs> ook weer geschilderd met die tranen zo? Oh, geen idee. Maar die, Terwijl, dat is wel het uh, meest bekeken schilderij. Weet je wat het meest verkochte is? Nou, het het meest verkochte kunstwerk ter wereld is een schilderij van een Amsterdamse gracht... waar, uh, uh, kijk, zwart-wit met een rood fietsje. Ja. Oh ja, dat is ook oh, wel een mooie, ja. Ja. Bij de Ikea. Uh, ja. Iedereen bij kent? Ikea. Ja, ja, ik zie jou al kijken. <laughs> bij de Ikea. Dat is het, dat, ja, maar die ja, verkopen mooi. ze over de hele wereld. Dus ja. dat is het meest verkochte kunstwerk dat ja. overal kost natuurlijk een tientje. Ja, ja, overal. Zwart-wit nee. foto met een rood fietsje... in het midden van Amsterdam. Kijk, ja, het komt bij Ikea. Ja, natuurlijk. Ikea doe Ja, mooi, hè? Ja, Fantastisch, man. Ja. Nou, ja. mooie top 10 uh, Tino, Echt. Nou ja, er een beetje kunst erin. Ik bedoel, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het gapen, Het, het, maar ja, het, het, een het beetje... blijft uh, kunst en vliegwerk. Ja, nou ja, dat gapen, dat uh, gebeurt me wel eens... als ik dan in zo'n zaal uh, zou kunnen staan, denk ja, ik een, een beetje volwassen omroep, die uh, doet er ook af. De kunst moet ook een ja, beetje kunst en ja, cultuur. Zou die dan zeggen? meteen ook meetellen voor de, voor de cultuur <laughs> en educatieverhaal? educatie verhaal? Want ja, ik, ik bedoel, als we toch een top 10 gaan doen... over kunstwerken die er zijn... Ik ben benieuwd wat Jan en Lucie zeker aan cultuur gaan doen. Oh ja. doen, je, iets, doen jullie iets zo'n cultuur? Dan cultuur? een van vier... Uh, Deurzakers. Deurzakers. Deurzaker. De deurzakkers. De Nederlandse cultuur. Deurzakkers, mankenelers, André Hazes. Roan en Aijen. Roan een plicht. Nee, nog niet. Zolang jullie René Leblanc niet draaien... is er niks Die telt dus niet mee. Die telt dus niet mee voor de Nederlandse cultuur. René Leblanc. René Nee, maar misschien wel. Misschien even, kan je iets doen voor de medische wetenschap. Ja, dat zou kunnen. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Het <laughs> <It's> selecteert. <coughs> Goed. <hums> we zijn er klaar mee. We hier ja, we volgende week ja, wel dus, uh, even wel zijn. Ja, dat, dat lijkt mij ook. Want volgende week uh, gaan we hier weer uh, gewoon uh, vrolijk uh, verder. Um, straks gaan, uh, gaan jullie nog iets uh, bijzonders doen? Nee? Ja, we gaan afdoen de nummers draaien. Oh, jullie gaan uh, nummers draaien. Nou, dat uh, merken we zo direct tussen 12 en 2. Uh, wat ons betreft, uh, tot volgende week. En uh, dan weer tussen 10 en 12. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van uur.